Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Twee uur geleden is een staakt het vuren tussen Israël en Hamas ingegaan. Er is afgesproken om vier dagen niet te vechten. En ook kunnen er nu vrachtwagens vol brandstof, medicijnen en dekens Gaza in. En er is meer, zegt correspondent Sander van Hoorn. Onderdeel van de deal is ook een ruil van gijzelaars en gevangenen. Aan het einde van de middag dan worden 13 Israëlische gevangenen vrijgelaten. Uh, die gaan dan via een boogje, waarschijnlijk via Egypte, terug naar Israël. En pas op het moment dat ze op uh, Israëlische grond zijn... dan worden een aantal Palestijnse gevangenen vrijgelaten. En als dat goed gaat, dan worden er de komende dagen meer gijzelaars en gevangenen uitgeruild. In meerdere delen van het land zijn maatregelen genomen vanwege hoog water. Grote sluizen en waterkeringen zitten voor de zekerheid dicht... omdat rivieren hoog staan en het water vandaag door harde wind verder wordt opgestuwd. Rijkswaterstaat is niet bang voor overstromingen. En het is de vrouwen van Ajax niet gelukt om nog een keer te stunten in de Champions League. Vorige week wonnen ze met 1-0 van Paris Saint-Germain. En nu moesten de Amsterdammers tegen AS Roma. De start was niet echt lekker. Na vier minuten lag de bal al in het net. Het werd uiteindelijk 3-0 voor Roma. Ajax staat nu derde in de pool. Bayern München en AS Roma staan gedeeld eerste. En in Den Haag wordt vandaag doorgepakt na de uitslag van de verkiezingen. Alle fractievoorzitters komen zo bij elkaar. Voor een kopje koffie, vertelt onze verslaggever. De fractievoorzitters gaan dan met elkaar in overleg. De grootste partij, de PVV, zal dan een verkenner naar voren mogen schuiven om af te tasten welke regering, welk nieuw kabinet er mogelijk is. En het zal een bijzonder ingewikkelde formatie worden, want de standpunten van PVV jarenlang over moslims en andere grondrechten zijn altijd zeer stevig geweest. Onacceptabel zelfs in de ogen van nagenoeg alle andere partijen. En dus zullen de andere partijen vooral naar Wilders gaan kijken wat hij gaat doen en wat voor plannen zijn, uh, die gaat mee gaat komen. En of die plannen in hun ogen wel geloofwaardig en acceptabel zijn. Later vandaag horen we dus waarschijnlijk wie de verkenner wordt. En het weer nog een echte herfstdag. Grijs en veel wind. Er zijn pittige buien, soms ook met onweer en hagel. Het wordt niet warmer dan een graad of zes. Morgen is het vaker droog en is er wat meer zon. ZFM Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is even de hart van de ANWB. Twee kilometer viel op de A5 hoofddorp richting Amsterdam... tussen Knoppen de Hoek en Knoppen het Raasdorp. Vijf minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Ja, ja, ja.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 In zin in Zandvoort is zin in ZFM. ZFM! Met nu, ZFM in de ochtend. Oké, okay. ready? Let's do it.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 Nasty. Hey, Go hey, ahead and hey, let hey, hey, me come on. What? uh -huh. Dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Vanochtend komen de fractievoorzitters van alle partijen bij elkaar om het te hebben over de verkiezingsuitslag. Er wordt dan een verkenner aangewezen die gaat kijken welke coalities er mogelijk zijn. Met een gezondere leefstijl kunnen er jaarlijks 40.000 gevallen van kanker worden voorkomen, meldt KBF Kankerbestrijding op basis van nieuw onderzoek. Roken is de belangrijkste veroorzaker van kanker, gevolgd door blootstelling aan de zon en ongezond eten en drinken. De Ajax-vrouwen zijn hun koppositie in de pool van de Champions League kwijt. In de uitwedstrijd tegen AS Roma verloren de Amsterdammers gisteravond met 3-0. En het weer buien, soms met hagel en onweer. Er staat flink wat wind en het wordt vandaag rond de 6 graden.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 Wil você, eu deixar que você me leve, Tem tanto lugar bonito. Eu acho que nós dois podemos ter uma boa viagem. I'm 6.9 ZFM ZFM In your arms In your arms I can still feel the way you want me when you hold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 the past few years or so to complain about